Eerst een klomp met het NOS-journaal. Ajax wil twintig supporters een stadionverbod geven. Aanleiding is het incident van zondag met de Kenneth Vermeer pop. Van acht supporters is bekend wie ze zijn, van twaalf nog niet. Het supportersvak waar de pop werd opgehangen krijgt geen subsidie meer om sfeer te maken. De geluidsinstallatie voor het zingen van liederen wordt weggehaald. Kenneth Vermeer doet opnieuw aangifte tegen Ajax-aanhangers. Gisteren lieten ze op televisie beledigende teksten zien bij een dartswedstrijd. Verschillende vervoersbedrijven onderzoeken of buschauffeurs voortaan met minder contant geld kunnen rondrijden. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB verkoopt geen dagkaartjes meer vanwege diverse overvallen in bussen. Zonder het dagkaartje is de hoeveelheid contant geld op de bus veel kleiner. Het GVB onderzoekt nog of chauffeurs ook helemaal zonder geld kunnen. Dan moeten eerst de alternatieven voor toeristen worden bedacht, zegt het Amsterdamse vervoersbedrijf. Het 500 euro-briefje gaat misschien verdwijnen. De Europese Centrale Bank moet kijken of het biljet kan worden afgeschaft, omdat het vooral door criminele en terroristische organisaties wordt gebruikt en nauwelijks door consumenten. Winkels accepteren het biljet vaak niet en het 500 euro-briefje zit ook niet in geldautomaten. Bij de WK-afstanden in Kolomna is Jorien Termors wereldkampioen op de 1000 meter geworden. Ze bleven een baanrecord, de Amerikaanse Heather Richardson en wereldrecordhoudster Brittany Bow voor. Op de 5000 meter pakte Karin Kleibeuker het zilver achter de Tsjechische favoriete Sablikova. Irene Schouten werd derde. Bij de mannen werd de Rus Dennis Juskov wereldkampioen op de 1500 meter. Kjeld Nuis won zilver, Thomas Krol brons.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 You in the SUV, you wanna ice, so I made you freeze, made you hot like the Western indies Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je hem TV op kanaal 45. GFM. The Klaus of Til Shi Brook de Rus Shi had een hart de style break down. She's lost his trust en still so she must know al is lost. The system has broken.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 But I'll take a chance on it, baby. Let's take our time. to us. Gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera Paraal. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers zijn drie bestond nog weer. Maar had zijn eigen stem. Welke steiger klonken liep Van Palmyas of Jeruzalem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 Welke steiger klonken die van Palmyas of Jeruzalem? het geraten van machines doen klonk in de confectie een mooi meisjes koer dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtwarsteel. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem.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 We're What a happy life have I got till now, till now.